Transport en Logistiek Nederland wil een aparte toegangsweg naar de Eurotunnel voor geaccrediteerde vrachtwagens. Deze trucks hoeven minder streng gecontroleerd te worden op vluchtelingen, waardoor ze sneller naar Engeland kunnen. Vrachtwagens moeten volgens de transportsector nu soms zes tot acht uur wachten voordat ze de trein op kunnen. Omdat te verkorten moet een deel van de toegangswegen alleen toegankelijk worden voor chauffeurs die voldoen aan zware veiligheidseisen. Vooral voor vrachtwagens met dagverse producten zou dat een oplossing kunnen zijn. Zij hebben moeite om hun lading op tijd in Britse winkels af te leveren. Facebook stapt naar de rechter vanwege de wraakpornozaak van de 21-jarige Chantal. Het bedrijf moet van de rechter onderzoeken wie het pornofilmpje van Chantal met haar ex-vriend online heeft gezet. Maar het bedrijf en Chantal zelf kunnen het niet eens worden over de onderzoeker die dat moet doen. Chantal heeft een Nederlandse ICT-specialist gevonden, maar Facebook wil een eigen deskundige in het systeem laten zoeken naar degene die het filmpje heeft geplaatst. Omdat ze er samen niet uitkomen, wil Facebook de rechter laten beslissen. Het weer, op veel plekken bewolkt en hier en daar wat regen. In het noordoosten blijft het tot de avond droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen bewolkt en bijna overal droog. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het... M ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu de vinyljaren. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, welkom terug, ja. <laughs> welkom terug bij de vinieljaren. We zijn er weer. En we gaan u meenemen. En dan doet Angela naar de top 3. De top 3-3-3-3. Drie, drie, drie ja, drie, drie, drie, en dan nummer 3: de Buena Vista Social Club. Met oh een uh, gelijknamige album. En dat is een re-release uh, uit 1997. En uh, daar speelt onder andere op mij uh, Amerikaanse gitarist Ry Cooder. En uh, van dat album gaan we de gelijknamige titelsong draaien. Buena Fista Social Club. Buena Vista Social Club. Heerlijk. Ja. Ja. Nou, hey, je bent gelijk een beetje in uh, sferen. Ja. Goed, we gaan gauw <coughs> door. Ik voelde net een kokosnoot op mijn kop vallen. Maar... <laughs> Jawel. Uh, de nummer twee is uh, blijven staan. En uh, dat is Kendrick Lamar. En ja, uh, yeah. wat moet ik hiervan vertellen... Uh, niet veel. Uh, hij staat op nummer twee. Dus. En uh, van dat nummer gaan wij... Uh, luisteren. Uh, all right. All my life I has to fight, nigga. All my life I... Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth I'm fucked up homie you fucked up But if God got us then we go be alright And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut But I savvy looking at you from the face down My Mac 11 even boom with the face down Skimming, and let me tell you about my life Painkillers only put me in a twilight Where pretty pussy and Benjamin is the highlight and I tell my mama I love her, but this what I like, Lord knows 20 of them in my Chevy tell them all to come and get me Reaping everything I sow, so my karma come in heaven No preliminary hearings on my record I'm a motherfucking gangster silence for the record, uh Tell the world I knew it's too late Cause I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say When you know we've been nerfin down before Nigga, when our pride was low, looking at the world like where do we go? Nigga, and we hate poor. -po, Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I miss the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nou, hoe zou iets op nummer twee terecht kunnen komen? Is mijn raadsel. Maar ja. ik vind het geen rol. Nee. Dus uh, jammer, dan kunnen we onze tijd beter besteden. Ja. Dus uh, dit skippen wij even, zoals het heet. Ja. En we gaan door met de nummer één. Toch? Ja we gaan naar Pauw. En nee, dat was geen uh, schot. Uh, ze hebben een nieuw uh, album uitgebracht. Dat heet Ma Macrocosm en Microcosm. Ja, en uh, deze bent uh, onder andere bekend van De Wereld Draait Door en Radio 3FM. En uh, van dit album gaan we draaien, Glare. Allemaal door een beetje in het, uh, in het, uh, in het uh, Electric center in, in Haarlem en zo. Nou, Dat je gewoon, dat je dus, uh, zou ik maar zeggen, zo'n klontje op hebt. En dat je denkt van, hé, hey, te gek, man. Te gekke muziek, weet je. <laughs> ja. En ik, uh, Bram van tent 7, die kwam dus naar me toe. Die zei, de Gijs van tent 7... En Bram, heb jij van mij nog stuf? En ik geef hem een vlakgom. Ja. <laughs> ja. Ken dat nog? Bram uit de commune van Lied. Goh, die ga ik toch eens opzoeken voor het cabaret. Dat die is erg leuk. En die, nou, die is een klein. Pau, dus. En uh, dat was geen schot. Pau! Pau, pau, pau! pau. <laughs> ja, op dat... nummer 1. En nou. uh, ik. Uh, ik gaf er net een beetje verkeerde informatie oh. uh, over de vorige plaats. Die was gestegen van twaalf naar twee. Ja, helaas. En de vorige week hebben we die geskipt. A, omdat we er geen tijd voor hadden in verband met Bruce. En uh, punt 2 omdat de... het bagger is. <laughs> Wij oh. allebei dus absoluut niets van hip-hop houden. Nee, nou, als het goed is wel, maar niet van deze bagger. Goed, oké, okay, uh, dat is uh, daarmee gezegd. En uh, we gaan gauw door naar wat wij zelf leuk vinden. En u ook een beetje, hoop ik. Ton Scherpenzeel, het album Le Carnaval des Animaux... oftewel het carnaval der dieren van Camille saint saëns Het stuk werd in de, de 19e eeuw geschreven... Uh, omdat uh, Saint-Saëns een leuke man was... die graag zijn collega's op de hak nam. En uh, dat, uh, dat heeft hij dus ook met verven heeft hij dat gedaan. Allerlei componisten uit zijn tijd uh, die werden gewoon op de hak genomen... door uh, de dieren hun muziek op een iets andere manier uh, te laten uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld olifanten die de kan-kan dansten of zo, iets, iets in die geest. Nou ja, uh, je moet het maar eens beluisteren. Er zijn, uh, behalve van Ton Scherpenzeel zelfs zijn natuurlijk is de originele versie natuurlijk... Uh, on, uh, is natuurlijk te vinden Maar er is ook een hele leuke versie Die moet je maar eens uh, kijken of je dat kunt vinden uh, De originele muziek Met symfonieorkest en twee pianisten Maar dan uh, met verbindende teksten Van, uh, van, van, uh, van Herman Vinkers en dat, is, dat is echt gek Die vertelt dan uh, Een verbindend verhaal Tussen die, uh, tussen die twee uh, Tussen die stukken in En dat is erg leuk Dus trouwens ook nog een hele oude versie Ik weet niet of, je die, nog, of die nog te vinden is en die is trouwens ook best leuk. Uh, er was ook nog een, een, een oudere versie uh, toen de tijd. Ik denk, nou ja, het zal het geweest zijn. Jaren 60, 70. nou ja, zoiets. Met uh, verbindende teksten van Willem Duis. Die was ook erg leuk. En ik weet nog dat ik dat zelf een keer samen met uh, twee orgelvrienden... Peter Baartmans en, en, uh, en Jan-Peter Bast. En we hebben dat samen nog een keer uitgevoerd hebben op drie orgels... En uh, toen deed Helen Shepard die verkeerde... Uh, verkeerde, nee, die verbindende teksten. Moet wel goed zeggen. Dus, ik heb wel wat met dat stuk. Carnaval der dieren. En we gaan het nu hebben over de kippen en de haan. Le poule et le kok. E-kok heet het officieel. Dat leven wat ik er straks bij zei, dat hoort er niet bij. Puls-e-kok, oftewel de kippen en de ham. Ja. Ja. De kip. Nee, kippen. Kippen. Puls. Poel. Pull. Le pulis. Ja, nee, er staat pul. Pulis, pulis staat er. Ja. ja. Maar er staat als vertaling Meera. kippen. ja. Kippen en... Eén haan doet het meestal met meerdere kippen, hè? Ik bedoel, uh, moet ik je dat nou nog leren? Nee. <laughs> nou, ga dan. De nieuwe binnenkomers. Daar gaan we weer. Ja, ja, is de ja, volgende? Ja, ja, ja. De volgende komt binnen op nummer 23. En dat is... Uh, uh, Zangeres uh, Liz Wright. En... Uh, ze had... Uh, haar vorige album uh, was samen... Gemaakt samen met en uh, was meer uh, gospel, uh, een gospel thema. En uh, dit album is getiteld Freedom and Surrender. En van dat album gaan we luisteren. Blessed be the brave. Okay. voor in die... <laughs> ja, ja, ja. Heerlijk. Ho, ho, ho, ho. ho. Oh. Rustig, rustig, rustig. Oh, één tegelijk. Ja, één tegelijk, Heerlijk hoor. dit. Ja, lekker. Lekker gospelachtig. Ja. Nou, de moeite waard. Hoe heet het, mens? Liz Wright. Liz Wright. Ja, heerlijke stem ook. Lekker stem. Ja, ja, ja. Ja. Dus voor de mensen die een beetje van gospel jazz houden en zo, rhythm en blues. Ja. De echte rhythm en blues dan. Soul. Nou, dit is een aanrader. Goed, uh, mocht u nog vogeltjes willen, dames en heren... dan hebben wij nu een volière voor u. Omdat helemaal al, vol. Helemaal vol vogels. <laughs> uh, van uh, Tol Scherpenzeel dus. Ons classic album van deze week. En ik ga u nog even wat anders vertellen. Uh, we doen nog, uh, nog hierna nog, uh, nog uh, drie reguliere uitzendingen. Volgende week de 11e, de 18e en de 25e. De 25e, dan stoppen we met deze opzet. Want zoals, u, zoals we dat altijd aan het eind van het jaar doen... gaan we ons dan weer voorbereiden op ons classic album uh, top 40... Ja. over de albums die we dit jaar gedraaid hebben. Nou, dat gaat dus gebeuren op 16 december. Zet die datum vast in uw agenda. Want dan gaan we maar liefst vijf uur lang... van smiddags 12 uur tot s'avonds 5 uur... achter elkaar door 40... LP tracks draaien. We moeten weer 40 LP's mee slepen hier naartoe. Ja. Want dan doen, we, dan doen we het weer echt. Hè. Dan nemen we gewoon de LP's weer mee. Dat gaan we niet uit de computer doen. Dan gaan nee. we echte LP's doen. Dus, uh, en u kunt vanaf 25 uh, november weer stemmen. Ja. Vanaf 25 november is het weer raak. Dan gaan de stempagina's weer open. Uh, dat, uh, de, de manier waarop. Er komen bij een uh, paar cafés hier in uh, Zandvoort stemformuliertjes te liggen. Uh, dan kun, die kunt u bij ons inleveren of bij het café inleveren, dat kan natuurlijk ook. En uh, bij, uh, voor de rest kunt u natuurlijk via internet stemmen, maar dat ga ik u allemaal nog vertellen hoe dat precies moet. Maar in ieder geval, vanaf 25 november komt die, gaan we weer stemmen voor onze eindejaars top 40 over de klassieke albums. De classic albums die we dit jaar uh, in ons programma gedraaid hebben. Nou, als het weer net zo'n mooie lijst wordt als vorig jaar, dan. Uh, ja, dat was een heel, hele Ja, een hele ja, beste ja, ja, ja. ook. Maar dat wordt het dit jaar weer, want er staan weer hele verrassende platen in. Hè? Dus, uh, ja, zeker weten. Het uh, gebeurt goed. Goed, uh, we gaan naar Ton heel. En zijn uh, album uh, Carnaval des Animaux, oftewel Carnaval de Dieren, van Saint-Fan. En van hem gaan we nu draaien, Volieres. Oftewel De Vogeltjes. Soms zijn het hele korte stukjes. <laughs> maar dat is traditioneel ja. origineel ook. Ik denk dat het toch eens een keertje doen. Is. Misschien voor het programma. klassiek. CFM klassiek of zo. Dat, uh, misschien was het een leuk idee, heren. om uh, dat carnaval, dus animaux. helemaal uit te zenden. met, uh, met het commentaar van Vinkers erdoor. Dat is, uh, ik denk dat dat echt heel, heel erg leuk is. Ja. Als jullie het niet doen, doe ik het een keer. <laughs> dat is zo leuk. Dat is echt zo verschrikkelijk leuk. Misschien een idee voor de aanloop naar de top. Oh ja, dat kunnen we wel eens doen. Dan hebben we toch geen albums meer. Dus dan is dat misschien wel een leuk idee. Dat is een leuk idee om dat eens te doen. Een alternatieve uitzending. Een alternatieve uitzending met het carnaval de dieren. Ja, maar we hebben ook een programma. ZFM Klassiek, dus je moet ze niet voor de voeten liggen. Nee, dat is waar. Oké, nou, we gaan weer naar de top... Nee, naar de Nieuwe Binnenkomer. Ja, in de finieel top 50. En dat is alweer de hoogste Nieuwe Binnenkomer. Oh? Ja, er waren er niet zoveel deze week. Oh. Uh, de hoogste Nieuwe Binnenkomer uh, op nummer 17. Een band die we al eerder tegengekomen zijn. En uh, nu weer met een ander nieuw album. Uh, Madrugada, de rockband uit Noorwegen. Met het album The Deep End. En uh, van dat album gaan wij horen on your side. De hoogste nieuwe binnenkomen op nummer 17 van de vinyl top 50. Ja, nou ja, dus je hebt niks meer. Nee, nou, ja, dan. er staat dan genoeg in de lijst. Maar oh, niet, uh, geen nieuwe binnenkomers. binnenkomen. Dan gaan we, we nu gewoon ons lekker bezighouden met ons uh, klassieke classic album van deze week, dames en heren. Gaan we dat eerst maar helemaal afdraaien. En uh, als we dan nog tijd over hebben, kunnen we altijd nog iets uh, uit de Iets, uh, iets leuks. Ja, We hebben nog. Uh, even kijken. We hebben nog. Ja, nou, we hebben nog vier nummers uit uh, het klassiek album. Dus die gaan we dan wel lekker draaien. Dat is mm. misschien wel leuk. Nee? Ja. Uh, de volgende waar wij het over gaan hebben... is dat beestje wat zijn eieren altijd in het nest van een andere vogel legt. La, la koo -koo. Wie? Ja. Le koukou. Ja, De koo -koo. le koukou. Le koukou? Ja. <laughs> maar het gaat nog verder. Koukou au fond du bois. Hoe vind je dat? Au fond du bois. Uh, ja, au fond du bois. In het diepst van het bos. Ja. Oké. Okay. Ja. Goh, jij spreekt goed, goed Engels, hè? Ja. <laughs> ook dat nog <laughs> ja, ja. de koekoek van Tons perceel. daar komt ie dan een vuilnisman is de Pekinese hond. Hij tilt makkelijk met één poot 180 pond. Nog sterker is de hagedis. Hij blaast met groot gemak 20.000 huizen om, inclusief het dak. Het sterkste dier, dat is de pier. Je vindt hem in de grond. Daar draait hij helemaal alleen... De wereld in het rond. Maar sterker dan zij allemaal is ongetwijfeld dit verhaal. En hier uh, meenam je natuurlijk uh, duidelijk Sjaak Offenbach uh, op de hak, meneer Sansan. Uh, want het, je hoorde natuurlijk uh, de kan-kan, maar dan wel in een hele langzame uitvoering. En uh, daarom heette dit uh, nummer ook, of daarom heet dit nummer ook, dit stuk ook, uh, de schildpadden. ja. De schildpadden, zo heet het dus. Uh, en de schildpadden dansten dus de kankang. Ja, dan gaat dat heel langzaam natuurlijk. Ja, dat, is, uh, dat lijkt me nodig. Goed, we gaan uh, naar het volgende, naar de ezels. En uh, dat is ook weer leuk. De ezels dus, uh, de personages alongorij. Oftewel de personen met lange oren. Ja, zoiets. Zo was het. Nou, dan komt hij dan. Gaan we verder met het album van Tons De Carnaval der Dieren. En het is dus nu over de ezels. Draag ik speciaal op aan de Nederlandse spoorwegen. Ezels. Nou, je hoorde ze, hè, die ezels. Ze waren het recht. Ja. Inclusief het dak. Oh, wacht even, dat is heel wat anders. <laughs> ik zou mijn muziekje weer opzetten, maar... ik krijg ineens heel iets anders. Uh, Herman Vinkers, dus. Nou, oké, okay, dat moeten we gewoon weer uitstellen zo. Uh, ik ga u nog één keer vertellen wie er allemaal meespelt op dit album. Want dat is misschien toch wel interessant te weten. Uh, Ton Scherpenzeel deed Yamaha Grand Piano, Synthesizer, Orgel, Klavinet, Harpsichord... Uh, Paolo Samprini accordeon uh, Mellotron uh, Basgitaar en percussie Dan hadden we Hans Hollestellen Die alle gitaren deed Theo de Jong was ook op de basgitaar Frans Peters deed het mondorgel En percussie uh, Eddie de Wilde Die deed de basmondharmonica Dat u, heeft u al eerder gehoord Kloes van Mechelen Alle saxofoons Max Werner drums en percussie dan uh, Irene Linders en uh, Ellen Neefjes, de backing vocals. Uh, dat zijn de muzikanten die allemaal aan dit prachtige project hebben meegewerkt. En dan Zijdelings, die staat niet van de wat hij precies doet. Maar special thanks onder andere toe uh, Rick van der Linden, Reina Pe Peters en Leo Pape. Reina Peters was de vrouw van Frans Peters, die zal wel voor de catering gezorgd hebben... Uh, en uh, het, het album is opgenomen in de Frans-Peter studio in uh, Hilversum. En dat is gebeurd in uh, april 1978. Dus het album is uit 1978. Goed, um, ik heb er nog eentje uh, voor u staan. Van deze, album, van deze LP althans. En uh, hoe kan het ook anders? Dat is de finale. Ja. Le carnaval des animaux. De, oftewel, de finale. Woehoe. Wow. De, de finale van uh, het Carnaval der Dieren van uh, Ton Scherperzeel. Prachtig album dus uit 1978, wat vandaag dus ons classic album was. Heb jij nog een, een kortje, niet al te lang, uh, uit je lijstje? Uit mijn lijst. Ja? Moet uh, ik er nog? Een kortje? Een kortje. Of, een kortje. Ik, ik heb nog wat tijd over. Uh, nou, wat dacht je van 5 a.m. van David Gilmore. Ja, dat is wel een hele mooie. Ja. Ja. Doe uh, dat maar. Doe ja, dat maar. Zullen, pas we wel een zullen we die maar doen? Ja. Oké. Okay. Doen we 5 a.m. van Dave Gilmore Begint heel zachtjes trouwens. Ja. Dus denk nou niet dat het stil is. Hij begint gewoon heel zachtjes. 5 a.m. van het album uh, Rattle That Lock. deze muziek hoort, dan weet u dat het onverbiddelijke einde daar is van de vernieuwjaren van deze 4 november. Ja. Uh, wij gaan uh, weer proberen of uh, de treinen nog rijden. Ja. ja. Maar mijn bericht op Facebook zoals ons er wel uit, denk ik. Ah. Nou, we ze proberen. Goed, oké. Okay, nou, dit waren de vernieuwjaren en uh, ik, uh, wij gaan uh, terug naar Beverwijk, Nu het nog kan. En... Uh, ja. Ik zou zeggen, nou, fijne woensdag nog. Morgen ben ik er niet. Andere verplichtingen. Maar uh, vrijdag uh, ben ik weer aanwezig voor uh, Watertorensport. En natuurlijk de lunch. Morgen doen uh, Dolly en Jonas uh, de lunch. Dus dat wordt ook weer gezellig. En ik zie u hopelijk vrijdag weer aan uw radiotoestel of computer. Of wat dan ook. Ongetwijfeld. Dus ik zou zeggen, tot aanstaande vrijdag, wat mij betreft. Ja, en wat mij betreft... Uh... Tot de volgende week. Ja. Dag.